7 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Goedemorgen. Ronald Snijden van Leefbaar Rotterdam legt zo uit... waarom je het nieuwe Feyenoordstadion niet ziet zitten. En de Brazilianen die gaan later vandaag opnieuw de straat op... uit onvrede over bijvoorbeeld het slechte onderwijs. Nu het nw met Dorot Megans. De plannen voor een nieuw Feyenoordstadion in Rotterdam gaan niet door. De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Rotterdam stemt unaniem tegen. Ook D66 is tegen. Daarmee is er in de gemeenteraad geen meerderheid. Het besluit van Leefbaar Rotterdam werd door fractieleider Snijder bekendgemaakt bij Knevelen van den Brink. Volgens Snijder is het financiële risico te groot en het draagvlak onder de bevolking te klein.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 Voormorgen zou er een akkoord moeten zijn... zodat het voor het recess kan worden goedgekeurd door het kabinet. Maar de gesprekken gaan nog even duren, zegt voorzitter Draaier. Maar dat uh, gaat allemaal over inhoud. Er zijn heel constructieve gesprekken geweest. En, uh, en de partijen zijn op zeer open wijze met elkaar in gesprek... over een heel aantal onderwerpen. En ik zou op dit moment niet willen vooruitlopen... op wat daar de uitkomst van kan zijn. Eén probleem is dat minister Kamp met de financiering worstelt voor de plannen. Pomphouders langs snelwegen hebben een kort geding aangespannen tegen de staat. Ze willen voorkomen dat derden oplaadpunten voor elektrische auto's mogen exploiteren. Rijkswaterstaat heeft 200 locaties voor oplaadpunten aangewezen bij bestaande tankstations. De punten worden door zes partijen geëxploiteerd. Volgens de pomphouders is dat in strijd met de geldende afspraken. Belangrijke vraag is de zaak, uh, in deze zaak is of stroom wordt gezien als brandstof... Pompstations zijn verder bang dat er bij de oplaadpunten winkeltjes komen. Rechtszaak dient vanochtend in Den Haag. 60% van de middelbare scholen heeft een tekort op de begroting, meldt Nieuwsuur. Verwacht wordt dat dat oploopt tot 75%. Het gaat om tekorten van miljoenen euro's. Het geld dat scholen van de overheid krijgen is structureel ontoereikend, zegt de VO-raad. De koepel van middelbare scholen. De leerling is te dupe. Ik zie op het ogenblik dat er heel veel klassen groter worden. Dat de taak van leraren heel veel zwaarder wordt. Dus het wordt toch verhaald op de situatie in de klas. Het kan ook niet anders, want daar gaat verreweg het meeste geld aan uit. En dat het dus uiteindelijk leidt tot vermindering van de kwaliteit van het onderwijs. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil niet reageren. De Algemene Rekenkamer is bezig met een onderzoek naar de financiering van scholen. In het najaar krijgt de Tweede Kamer de uitkomst. In Luxemburg zijn waarschijnlijk nog dit jaar vervroegde verkiezingen. Premier Juncker zal vandaag de groot voorstellen... het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Vorige week werd bekend dat de Luxemburgse geheime dienst... tientallen jaren politici en burgers afluisterde. Verschillende partijen zeggen dat Juncker heeft gefaald... bij het aanpakken van misstanden bij de dienst. Shell heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse justitie... wegens milieuvervuiling in Texas... Het bedrijf trekt bijna 115 miljoen dollar uit om afvalstoffen beter te verwerken. Bij het afvakkelen van stoffen in een raffinaderij bij Houston... kwamen volgens justitie gevaarlijke stoffen vrij... als het kankerverwekkende benzeen en zwaveldioxide. Shell betaalt ook een boete van 2,6 miljoen dollar wegens milieuvervuiling. Het dodental als gevolg van de treinramp in Canada... is opgelopen tot 20, 30 mensen worden nog vermist. De politie heeft tegen de families van de vermisten gezegd dat ze rekening moeten houden met het ergste. Zaterdag reed een trein met ruwe olie een heuvel af... en ontplofte in het stadje Lac-Mégantic. Volgens het hoofd van de Canadese spoorwegen... is een van zijn medewerkers waarschijnlijk verantwoordelijk voor de ramp... Hij zou de trein niet goed op de handrem hebben gezet. Dit was een verhaal van de brakes. Het is heel whether of de handbrakes... zijn goed geplaatst op deze trein. Ik zeg dat ze niet waren. Het weer vandaag eerst wolkenvelden, later op de dag meer zon... en het wordt 17 tot 22 graden. Morgen veel bewolking en kans op wat motregen. Er zijn geen files, dus dan hebben we alle tijd om de keel even te schrapen... om even te oefenen, ook in Amsterdam, want we gaan zo een clublied inzetten. Droomt u ook van een heerlijke nachtrust? Uw droom wordt werkelijkheid, want het is Summer bij Tempoor.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen, het is donderdag 11 juli. Wordt de Tour, met OU, een toeristisch spektakel? Brazilië gaat de straat weer op. En Rotterdam, laat je horen. Geen woorden, maar daden. Nee, hey, de rest hoort er niet bij. Dit keer is het toch alleen bij Woorden gebleven in Rotterdam. Want de kans dat er een nieuw stadion wordt gebouwd... is heel klein geworden. Leefbaar Rotterdam maakte gisteren bekend... tegen de plannen voor een nieuw stadion te stemmen. Financiële risico is voor de gemeente te groot, vindt de partij. En daarmee is er geen meerderheid meer in de Rotterdamse gemeenteraad... die vandaag over het plan beslist. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met de voorzitter... van Leefbaar Rotterdam. Ronald Snijder, wat heeft nou uiteindelijk de doorslag gegeven... het gebrek aan draagvlak of het financiële risico voor de gemeente? Het is het hele plaatje. Er is niet echt één ding waarvan je zegt van uh, dat, dat geeft de doorslag. Maar het is natuurlijk wel zo dat het, uh, het financiële risico zwaar weegt. En dat financiële risico is, uh, is echt aanwezig. Het is toch allemaal doorgerekend? Er zijn toch sluitende begrotingen voor die exploitatie? Kijk, exploitatie is altijd een blik op de toekomst. En dat is per definitie onzeker. Dus je hebt per definitie risico's. En dan is het een kwestie van hoe weeg je die risico's? En dan van uh, wegen die risico's op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 Ja, wat je ervoor krijgt. En dan dat sentiment, dat gebrek aan draagvlak. Het is voor u makkelijk om zich daardoor te laten leiden. Nee, we, we laten ons daar niet 100% door leiden. Maar het speelt wel een rol. Als je echt zegt van hè, er moet een icoon komen... dan zou dat ook gedragen moeten worden door de mensen. Uh, en daar is niets van gebleken. Ja, en u zou ook gek zijn om uh, aardsrivaal de PvdA te gaan helpen hierbij... terwijl er volgend jaar verkiezingen zijn. Nee, maar dat heeft absoluut geen rol gespeeld. Uh, dat heb ik al eerder gezegd uh, bij, bij zo'n belangrijk. Politiek. Nee, bij bij zo'n belangrijk uh, besluit moet je echt, vind ik, kijken uh, naar de inhoud. Waar gaat het nou om? Het gaat over het stadion. Het gaat over Rotterdam. Het gaat over Feyenoord. Wat is het beste besluit? En ik vind uh, het dan niet horen om in je achterhoofd te bedenken... Van, ja, maar wat doet dat voor de coalitie, wat doet dat voor de komende verkiezingen. Het gaat echt over uh, de toekomst van Feyenoord, de toekomst van Rotterdam. En dat ontstijgt het politiek gekissenbis. Wat nu? Uh, wat nu? Ja, de gemeenteraad zal er hoogstwaarschijnlijk uh, uh, tegen de garantstelling uh, Ja, stellen. Precies, maar wat moet er nu komen in plaats van dat nieuwe stadion? Ja, nou, dan zijn we terug bij af. En wat Leven-Rotterdam betreft uh, moet dan met een echt een open blik... echt een open blik worden gekeken van wat zijn nou de mogelijkheden. Dan dat moet... kan ook een nieuw stadion, een ander nieuw stadion zijn. Wij hebben op voorhand nooit een nieuw stadion uitgesloten. Maar dan moet er wel echt met open vizier gekeken worden naar wat de mogelijkheden zijn. En een van die mogelijkheden zou dus die renovatie kunnen zijn. Ja. Dat de mensen van Rette Kuip die krijgen opeens heel veel hoop vanavond. Dat begrijp ik ook wel. Uh, U zegt niet, dat gaan we doen. Uh, wat ons betreft. Uh, nee, dat kan ik ook niet zeggen, want daar gaan wij als gemeenteraad ook sowieso helemaal niet over. En hoe moet het nu met die ontwikkeling van dat deel van Rotterdam-Zuid? Want daar uh, zou dat nieuwe stadion heel veel bij helpen. Ja, dat hebben wij van meet af aan gezegd. Leefbaar Rotterdam, wij geloven niet in uh, de magische werking van beton. Uh, er zijn mensen Mensen die beweren dat als je dat stadion daar neerzet, dat uh, er allerlei uh, vliegwieleffecten gaan optreden in, in Rotterdam-Zuid. Uh, obesitas zal worden teruggedrongen, mensen gaan bewegen, het komt de integratie te goede. Wij hebben altijd gezegd, uh, dat is schromelijk overdreven. Je moet puur en alleen kijken naar wat is een goed voetbalstadion. Het heeft de stad tot op het bot verdeeld, de emoties speelden hoog op. Goed kan het niet geweest zijn, deze hele episode. Nou ja, Wat, wat wel gebleken is, dat de initiatiefnemers van het nieuwe stadion uh, er niet in geslaagd zijn om verbindingen te leggen en om draagvlak te creëren voor hun plannen. En dat heb je, als je echt een icoon wil ontwikkelen in Rotterdam, dan heb je uh, echt uh, uh, mensen nodig die weten te verbinden, die enthousiasmerend werken. En dat is niet gebeurd, kunnen we vaststellen. En dat is uw boodschap aan de mensen die nu met nieuwe initiatieven moeten komen. Begin daarmee. Absoluut, ik denk dat dat echt essentieel is voor een nieuw initiatief. Ronald Sneijder, de fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. We praten er verder over met onze verslaggever Rotterdam Henrik Willem-Hofs. Henrik Willem, nou, Leefbaar Rotterdam laat eens weten tegen de plannen voor een nieuw Feyenoordstadion te stemmen. Begin deze week zijn ze nog te wachten totdat het debat zou plaatsvinden, dat vandaag gaat beginnen. Waarom hebben ze nou eerder toch hun mening naar buiten gebracht? Ja, want het is eigenlijk gek hè? Er is helemaal geen debat geweest en toch staat de uitkomst al vast. Nou ja, Snyder zei wel dat hij zich niet door de gemeentepolitiek of de aankomende verkiezingen heeft laten leiden. En dat zal ook waarschijnlijk niet zijn als het gaat om de inhoud. Maar het gaat natuurlijk in de politiek niet alleen over wat je vindt, maar ook hoe je met die mening zoveel mogelijk kiezers bereikt en zeker met die gemeenteraadsverkiezingen in aantocht... dan is dit een onderwerp wat veel mensen aanspreekt. Je kunt hierop scoren, dat heeft D66 dinsdag gedaan. En Leefbaar heeft waarschijnlijk gedacht... we kunnen het beste ons eigen moment creëren. Niet in de raadzaal vanochtend... Maar uh, nou ja, gisteravond dus bij Knevel en Van der Brink... want als je dat in de raadzaal doet... dan gaat gelijk al alle ogen naar het college en naar Feyenoord... van wat gaan die doen, wat wordt de reactie... en ja, nu uh, hebben we het er toch al een hele tijd over bij Leefbaar Rotterdam. Ja, nou goed, uh, de kaarten liggen op, uh, op tafel. Laten we het hebben dan over de gevolgen. Is dat nieuwe stadion nu definitief van de baan... of zie jij nog ergens een kleine kans? Nee, er is absoluut geen kans. Vanochtend uh, wordt echt, uh, is het eigenlijk ook nog de vraag of er überhaupt uh, gedebatteerd gaat worden. Er bestaat een kans dat het college het voorstel intrekt, omdat de verhoudingen eigenlijk wel duidelijk zijn. Ja, wat heeft het dan nog voor zin om over een plan te debatteren wat toch uh, van tafel gaat? Maar op de lange termijn ja, moet er toch iets gebeuren hè, met die Kuip, want die is 76 jaar oud... En je hoort toch ook wel van heel veel mensen dat er ja, toch uh, veel veroudering in dat stadion optreedt. Ik denk dat het even stil uh, wordt, dat iedereen even zijn wonden gaat likken. Dat er misschien ook nog wel um, wat persoonlijke wisselingen uh, gaan plaatsvinden. Um, wonden likken dus en daarna pas serieus weer gaan kijken. Ik denk ook dat het stadion inzet wordt uh, van de verkiezingscampagne. En dat er pas daarna weer echt plannen op tafel komen voor inderdaad die renovatie... Of misschien toch nogal nieuwbouw. En waar is het naar fout gegaan? Want als we het nu bijna aan het einde zijn van deze langdurige politieke discussie... moeten we ook eventjes de balans opmaken. Wat is er misgegaan? Ja, Sneijder zei het al, hè, dat draagvlak, dat is toch echt een groot probleem geweest. En dat is eigenlijk altijd al het geval geweest. In 2008 werd er al een prachtig stadion gepresenteerd. Misschien kun je de plaatjes nog herinneren aan de Maas. En toen was nog het idee, daar wordt dan die finale van het WK 2018 gespeeld. Nou, dat WK 2018, dat komt helemaal niet naar Nederland. Dus daar ging de streep doorheen. Toen gingen de plannen de kast in. Feyenoord beloofde terug te komen met een plan waar geen overheidsgeld voor nodig was... Nou ja, toen kwamen ze dus wel met een plan... maar ook met een vraag om garantstelling. Daar schrokken de politici van. Telden wij op dat ze het eigenlijk het plan Feyenoord niet goed hebben uitgelegd, uh, geen mensen erachter hebben gekregen. Um, ja, Soms hebben ze wel uh, uitleg gegeven bij persconferenties... maar bij discussieavonden, waar dan de tegenstanders... bijvoorbeeld van Red de Kuip wel zaten, daar kwam Feyenoord niet opdagen. Ja, en dat gebrek aan draagvlak, dat heeft ze nu echt opgebroken. Ja, nieuwe Kuip tegen Red de Kuip, 0-1. Ja, ja, ze hebben het inderdaad. Uh, in de in die publiciteit heeft Rette Kuip het heel goed gedaan. Er zijn nog van allerlei kanttekeningen te maken aan dat plan. En er, er zal ook echt wel weer serieus naar gekeken worden. Maar uh, ja, het staat inderdaad 1-0 voor Rette Ja, Op naar een uh, nieuw voetbalseizoen. Henrik Willem, dankjewel. Ziekte en hongersnood in de Centraal-Afrikaanse Republiek na de militaire Koep. Zo dadelijk artsen zonder grenzen vanuit dat land. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Na tien dagen van relatieve rust... zou het vandaag wel weer eens behoorlijk rumoerig kunnen worden in Brazilië. Belangrijkste vakbonden hebben een staking aangekondigd. Bovendien zullen veel Brazilianen weer de straat opgaan... om te demonstreren tegen het slechte openbaar vervoer... de erbarmelijke gezondheidszorg en het povere onderwijs. Verslaggever Mark Bieneman die ging naar een middelbare school in Sao Paulo. Leraar Engels Felipe Vattarelli, die leidde hem rond. Een groot papier op de deur staat geschreven: Er staat geen in internet. Geen in internet. Olha, dos cinco anos dat ik hier werk, niet teveel een ano dat de sala de computatie niet functioneerde. Van de vijf jaar dat jij hier al lesgeeft, heeft hij nog geen jaar meegemaakt dat de computers naar behoren functioneerden. En desde então, nós recebbemos computadores novos, porém, não temos internet. De computers zijn nieuw. Het ziet er ook prachtig uit, maar er is dus geen internet. Então, infelizmente, essa é a realiteit da escola pública do estado de São Paulo. Dat is helaas de situatie van publieke middelbare scholen hier in, in São Paulo. We hebben daar gebruik van de present presenten en complete de blanks. De tempo verbale, de simple present. Dus jullie krijgen nu wiskunde van, het niveau van de uh, groep acht lagere school. Is dat zo? Nee, dat is niet zo. We hebben nog que jaar om te leren. We hebben nog een jaar om te leren. We hebben nog een jaar om te leren. We hebben nog een jaar We hebben nog een We hebben nog een jaar om We hebben jaar om te leren. E aí, nós chegamos na faculdade, e a gente tem que usar uma matéria que nós não sabemos. Ja, zo is het. En als je dan naar de universiteit wilt, dan heb je een probleem. Dat gaat je niet lukken. As ja, escolas públicas não preparam tanto. Onde as escolas die het meest preparen, essas coisas, zijn as escolas particulares. Dat is het probleem van het, van het onderwijs in Brazilië. De beste universiteiten die zijn publiek. Die zijn in principe gratis. Maar om daarop te komen moet je een test doen. En om die test te doen heb je natuurlijk goed onderwijs nodig. Anders haal je die test gewoon niet. Als we dat niet doen... zou de educação dezelfde. O transporte continueren Giovanna vindt het een goede zaak dat er gedemonstreerd wordt. Zonder die demonstraties zou er niks gebeuren. Zou er niks gebeuren aan het verbeteren van het onderwijs... van het openbaar vervoer en van de gezondheidszorg. Is de manifestoering van een mudar maar kozen? Ik denk dat dat. Ik denk dat een melhorie Finalmente, het povo akkoordde om te baten met dingen die we alleen maar stonden. Nu gaan we ons manifesteren voor de meerderheid, niet alleen na de Carlos, de Brazilianen waren voorheen nogal passief en uh, gingen niet gouden straat op. Maar nu ze hebben laten zien dat ze met duizenden, tienduizenden, honderdduizenden de straat op kunnen gaan. Denkt hij dat, uh, dat er echt dingen gaan veranderen in het land? Zomaar een middelbare school in de Braziliaanse miljoenenstad São Paulo. De reportage was van Mark Bineman. The toilet! Vlakbij de middeleeuwse burcht van Fougere begint vandaag de twaalfde etappe van de Tour de France. Onderwacht naar de finish in Tours gaan de rit door het gebied van Kastelen van de Loire. Het is een dag na de aankomst bij de Mont Saint-Michel, werelderfgoed van de UNESCO. Is het landschap belangrijker geworden dan de sport? Jeroen Wielaert zocht het panorama inzicht van twee routiniers op. Ze hebben het er altijd over. Het koppel Michel Wuits en José de Kouwer van de Belgische televisie.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 Van de Radio 1 CD, ze kwamen uit Spanje, what do I know, Juan Salada was dat. Artsen zonder grenzen roept andere hulporganisaties op... om terug te keren naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het land, even groot als Frankrijk, was afgelopen maand een militaire staatsgreep. En die heeft het land in een complete chaos gestort. Artsen zonder grenzen, landencoördinator Ellen van der Velde is in de hoofdstad Bangui. Goedemorgen. Wordt het land in de steek gelaten, vindt u, door de internationale gemeenschap? Ja, dat vind ik inderdaad. Uh, zeker door de internationale gemeenschap uh, vanuit de hele wereld. Er is wel veel aandacht vanuit landen rechtstreeks om ons heen. Maar als het gaat om, uh, om hulp en uh, wederopbouw en uh, dergelijke dingen... Ja, dan moet het natuurlijk toch van een grotere groep landen komen. Ja, hoe komt dat, dat uh, landen het laten afweten? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Uh, ik denk dat het iets te maken heeft met de onbekendheid van het land. Hè. De, de, de naam suggereert eerder een gebiedsdeel dan een, uh, dan een land... En um, daardoor is er misschien minder discussie over en wordt er minder over gesproken dan sommige andere plekken waar het ook uh, slecht is gesteld op dit moment. En um, misschien dat dat een van de redenen is. Ja, maar goed, we kennen het natuurlijk ook wel vanuit het verleden van uh, dictators die uh, het niet zo namen met, uh, met de mensenrechten. Hoe heet die ook weer, Bocasso? Ja, precies. Daar is het inderdaad nog wel van bekend. Maar daarna uh, is het toch voor veel mensen onbekend uh, wat er uh, daarna is gebe gebeurd. Uh, en de realiteit is dat er gewoon heel veel staatsgrepen zijn geweest. En dat daarmee de staat zich als het ware nooit heeft uh, kunnen opbouwen. En dus ook voor deze laatste staatsgreep was, het, uh, was er uh, sprake van een hele zwakke staat. Maar die is nog verder verzwakt omdat alle, uh, hoe noem je dat, uh, de ambtenaren en alle mensen die moeten werken in de gebieden buiten Bangui het niet uh, veilig genoeg achten en daarom uh, niet terugkeren. Ja, dan moet het dus van anderen komen om uh, basisgezondheidszorg en scholing... en andere belangrijke dingen wel te kunnen leveren. Ja, maar wat zijn de grootste problemen op dit moment in de centraal Afrikaanse Republiek? Ja, voor mij is het vooral, uh, vooral gezondheid. Hè. Er zijn heel veel mensen die hebben hun uh, dorpen moeten verlaten... omdat ze bang zijn voor de nieuwe machthebbers. Dat betekent dat ze in de velden wonen, in bossen wonen... waar heel veel mosquieten zitten, uh, muggen zitten... En vervolgens uh, zien we dus enorm de malaria toenemen. Dat is hier altijd al een probleem. Maar dat is in dit seizoen uh, nog veel erger. We hebben als je het voor, uh, Als je 2012 vergelijkt met 2013, dan zitten we 30, 40 procent hoger met de malaria dan, uh, dan een jaar geleden. Ja, dat komt dus door de uh, bamelijk omstandigheden waaronder de mensen wonen. En uh, is er voldoende uh, voedsel? Voedsel is ook uh, kritiek op sommige plekken. Uh, maar goed, het is nog wat uh, vroeg om daar hele duidelijke dingen over te zeggen. Het is nu het uh, regenseizoen. Er wordt nu geplant uh, en ge gezaaid. Dus we moeten echt over een paar weken kijken hoe dat, uh, hoe dat zich ontwikkelt. Voorlopig is uh, het belangrijkste gezondheidsprobleem uh, de malaria. En daarom willen we graag dat meer hulporganisaties zeker zijn die in de gezondheidszorg werken. Ook uh, hun projecten die ze voorheen hadden. Uh, gaan herstarten en ook weer nieuwe starten... om aan de nood uh, te kunnen voldoen. Ja, en dat geldt ook voor Nederlandse hulporganisaties? Ja, dat geldt voor NGO's. dus zijn niet-governementele organisaties, waaronder Nederlandse... maar zeker ook voor de VN. Hè. Er zijn een aantal... Uh, uh... Uh, onderdelen van de Verenigde Naties hier gestationeerd. die voorheen altijd projecten hadden buiten de hoofdstad. Die zijn allemaal gesloten. Ja, dat zijn wel belangrijke projecten die moeten worden herstart. Mevrouw van der Velde, de oproep is uh, duidelijk. Ik dank u wel. Ellen van der Velde was dat landencoördinator van Artsen zonder Grenzen. Over de oproep dus om weer actief te worden in de Centraal Afrikaanse Republiek. Het is bijna half acht. Na half acht gaan we het hebben over nieuwe tegels in de badkamer. Een dakkapelletje. De aannemers, ze zijn blij met de BTW-verlaging. Kunnen ze dan lekker doorwerken? Stedetrip New York? Kom vliegwinkelen en boek vlucht en hotel in één voordeelverpakking. Combineer en bespaar op vliegwinkel.nl. Elke dag sterven 19.000 kinderen. 19.000 kinderen elke dag.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 Shell heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse justitie... wegens milieuvervuiling in Texas. Het bedrijf trekt bijna 115 miljoen dollar uit... om afvalstoffen beter te verwerken. Met afvakkelen van stoffen in een raffinaderij bij Houston... kwamen volgens justitie gevaarlijke stoffen vrij. Shell betaalt ook een boete van 2,6 miljoen dollar. En de Amerikaanse marine is erin geslaagd... een onbemand vliegtuig, een drone, te laten landen op een vliegdekschip. Dat wordt gezien als een doorbraak... als drones op een vliegdekschip kunnen opstijgen en landen. Dan hoeft de VS geen basis meer aan land te hebben om doelen aan te vallen of in de gaten te houden. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van weerplaza.nl Er trekken redelijk uitgestrekte wolkenvelden over het land. Echt dik zijn de wolken niet, de neerslag valt er dan ook niet. Maar de zon heeft er wel behoorlijk veel last van. In de loop van de dag krijgt de zon wel wat meer ruimte. Dus helemaal zonloos zal de dag sowieso niet verlopen. Temperaturen lopen daarbij op tot een waarde zo rond de 20 graden. En wat dat betreft lijkt het weer van vandaag sterk op het weer van morgen. Daarbij waait er een wind uit de noordelijke richting en die zal over het algemeen matig zijn, kracht 3 tot 4. Maar in de kustgebieden kan af en toe een vrij krachtige wind waaien met windkracht 5. Met dit weerbeeld verandert de komende dagen niet of nauwelijks iets, maar zaterdag hebben we wel meer ruimte voor de zon. Zondag dan weer die wolkenvelden en zondag mogelijk weer een spatje regen of modregen. Maar de eerste zijn nog altijd zeer beperkt. Zaterdag komt de temperatuur wel boven de 20 graden uit. Zondag lukt dat mogelijk net niet. Na het weekende krijgen we duidelijk meer ruimte voor de zon. En dan gaat het kwik ook weer omhoog. Net na het weekende zitten we rond 25 graden.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 Het Radio 1 Journaal. We lijken weer te verbouwen in Nederland. Goed nieuws voor bouwbedrijven. Het komt, zeggen de bouwbedrijven, door de tijdelijke verlaging... van het btw-tarief op renovatie- en herstelwerk. Daardoor heeft één op de zeven bouwbedrijven recent geen werknemers ontslagen... volgens Bouw Nederland en de Aannemersfederatie Nederland. Gijs Buijs is vicevoorzitter van die aannemersfederatie... die dus vooral de kleine en middelgrote bouwbedrijven vertegenwoordigt. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de maatregel ook gunstig voor uw leden? Absoluut. De, de, Neem bij veel offerteaanvragen krijgen de, de leden van onze brancheorganisaties. En, uh, en niet alleen offerteaanvragen, ook, uh, ook opdrachten. Dus het, uh, op dit moment uh, begint het echt goed los te komen. Het is niet alleen kijken, kijken, maar het is ook af en toe kopen, kopen. Absoluut. En wat uh, kopen ze dan het meest? Wat voor klussen worden het meest gedaan? Nou, het is eigenlijk een heel breed, uh, breed scala. Het is een kwestie van, van uh, renovatie, zowel in als, uh, als om de woning, uh, aanbouwen, maar ook zeg maar het, uh, het aanpakken van de tuin, bestrating, dat soort zaken valt allemaal onder de... 6% btw-regeling. Ja, nou is dit gunstig nieuws, maar ik snap het even niet. Want um, in mei, dat is toch al maar een paar maanden geleden... waren de berichten dat die tariefsverlaging helemaal niet het gewenste effect uh, had. Hoe kan het nou dat dat nu opeens wel eens gaan werken? Wat is er gebeurd in die tussentijd? Nou, het bericht van mij was een beetje een vreemd bericht... want er was de regeling net ingevoerd. Dus de regeling moet eerst bekend worden... En toen is er geloof ik zo'n journalist geweest... die heeft achter bouwbedrijven gebeld. Merk je al wat. Nou, en, volgens nou, mij kwam dus het, kwam het dus uit het gerenommeerde dagblad uh, Kobouw. Uh, en uh, was het toch een redelijk onderzoek? Ja, nee, er waren acht aannemers die gebeld waren. Dus dat vinden we niet echt representatief. Hoeveel, hoeveel heeft zeg maar, u er dan gebeld? Nou, nee, wij hebben dus... Uh, USP doet namens de, de bouwbrede organisaties... en dat is niet alleen uh, de bouwsector... Maar ook zeg maar, de installatiesector, die laten USP enquêteren en onderzoek doen. Wat zij continu doen, daar is dus, zeg maar, de hele zaak van de 6%-regeling is daar ingevoegd. Maar ik vroeg en... hoeveel zijn er nu gebeld? Want uh, u, u weet uh, exact te vermelden dat er vorige keer het acht gebeld zijn. Maar hoeveel zijn er nu dan gebeld? Nou, er worden nu geënquêteerd 950 directeuren ah, okay. van bouwbedrijven en 1000 consumenten. Oké, okay, dat zijn er inderdaad. Dus is, het is serieus onderzoek. En uh, de leden van uh, zeg maar, de aannemingsvdg die heeft al 17 brancheorganisaties. Nou, daar zitten nog een boel andere brancheorganisaties bij. Dus wat dat betreft wordt het heel breed nu bekeken. Om op een bepaald moment te kunnen monitoren, werkt het? En eh, hoeveel werk levert het op op dit moment? Ja, nou, het, het, het werkt dus. Maar uh, aan de andere kant heb je natuurlijk ook nog steeds de crisis. Want ik begrijp dat in de maand mei, daar heb je die maand uh, weer, er 800 bedrijven failliet zijn gegaan, waarvan heel veel bouwbedrijven. Niet, uh, niet uit de crisis. Uh, ik heb gisteren de laatste cijfers gekregen voor de bedrijfstukbouw en dat betekende dat er meer als 1100 uh, banen in de maand juni verloren zijn gegaan en dat is nog zonder de installatiesector. Ja kortom, uh, er moet nog heel wat uh, gebeuren. Dit is een klein uh, ja, beetje hoop. Wat moet er verder gebeuren? Nou ik denk dat het heel belangrijk is dat op een bepaald moment zeg maar de starters uh, de woningmarkt op kunnen. Dat dat heel belangrijk is. Nou dat kan je doen door bijvoorbeeld uh, de starters eerst de 100.000 euro geen btw over een nieuwbouwhuis te laten betalen. Meer gaan werken met de grond in erfpacht te geven. De grond is toch pakweg 25 à 30 procent van de stichtingskosten van een woning. Nou, als je die erfpacht geeft met recht van koop in de loop van de jaren, dan ga je dus een bepaald moment een huis van drie ton gaat dan twee ton kosten om daar, om daar te gaan starten. Ja. Eh, op dit moment banken en pensioenfondsen, ze praten allemaal met elkaar, maar iedereen bedenkt maatregelen eh, of bedenkt redenen waarom ze niet mee zouden moeten doen of wat problemen oplevert. Als ja. men nu gewoon eens oplossingsgericht nadenkt en ziet de koppen bij elkaar te steken en echt een, een, een soort Marshallplan uh, voor de bouwsector en dan zeggen ze ja. We moeten alleen de bouw helpen. Nee, aan de bouw hangt zoveel vast. Uh, de hele woning inricht, in de keukenbranche, uh, daar hangt zoveel aan die bouw vast. En een stuk consumentenvertrouwen. Dus wij denken dat er echt een serieus plan moet komen. En er wordt op dit moment in allerlei kamertjes wel gesproken. Maar de plannen die ik daarvan hoor, dat zijn wel goede plannen, maar ze gaan niet ver genoeg. Nee, meneer Buijs, ik moet opeens denken aan iets uit Rotterdam. Geen woorden, maar daden, dat is het eigenlijk. Dat lijkt me een heel goed, uh, heel goed, uh, goed plan. Ik dank u wel uh, voor uw uitleg. Gijs Bijs was dat de vicevoorzitter van de aannemersfederatie. De Tony Martin, Chris Froome waren de grote winnaars van de tijdrit van de Tour de France gisteren. Martin won de etappe en Froome breide zijn voorsprong in het algemeen klassement fors uit. Sebastian Timmerman, goedemorgen, Sebas. Goedemorgen, ja, Tony Martin, uh, heeft hij nou nog een hersenschudding of uh, is dat nou allemaal voorbij? Ja, nou, dat is wel bijzonder, hè. Als je uh, bedenkt dat hij anderhalve week geleden, toen de Tour begon met die rit naar Bastia vaak naar volkwam en niet alleen een ondersteuning, daar of, maar ook... Sebas, Sebas, Sebas, ik ga even ingrijpen. Ik weet niet wat er, wat er aan de hand is, maar uh, kan je even een tik geven op je, op je verbinding... ...zodat het, uh, de draadjes weer allemaal goed zitten, want uh, ja, je, je bent heel ben, ver ben weg... Sebastian Even, even. Sebas is even krik, krak, kranderen van de ja, ene... Ja, het beter. Gaat het beter? Ietsjes beter, ja, ietsjes beter. Jij was aan het vertellen over de, de val van Tony Martin. Ga verder. Ja, ja, en ik was aan het vertellen dat hij een, uh, niet alleen daar die hersenschudding uh, opliep, maar dat hij ook een gekreusde long had en schaafwonden aan de heup, borst, knie, schouder en rug en een diepe vleeswond aan zijn linkerelleboog. Nou, ik denk dat uh, heel veel wielrenners hadden gezegd dit was het, maar hij ging door. En uh, dat hij dan anderhalve week later uh, de tijdrit wint in de Tour de France. Uh, ook al is hij wereldkampioen, maar dat is dan toch wel uh, extra knap, zullen we maar zeggen. Ja, een bijzondere prestatie. He, met een uh, gouden strik eromheen. Uh, dan eventjes naar die Nederlanders. Mollema en uh, Tendam reden wel ongelooflijk sterk. Misschien was het wel het meest opvallende uh, Tendam. Nou, zien we daar wel eens wat vaker uit de neus komen. Maar er kwam behoorlijk wat uit, hè? Ja, ten dan heeft een, uh, een waanzinnige tijdrit gereden. Hij eindigt uiteindelijk als 22e. Molleba weet het iets beter. Uh, maar allebei hebben ook een uh, dikke pluim en een uh, dikke duim omhoog. Uh, ze hebben die tijdrit echt met militaire precisie uh, aangepakt. Ze zijn uh, afgelopen maanden al een paar keer het parcourswezen uh, verkennen... Uh, daarbij is niet alleen gekeken naar het parcours, maar ook naar welk materiaal nou het beste zou zijn. Uh, Gistermorgen is daar ook nog weer naar gekeken uh, via ploeggenoten die zeg maar, eerder op de dag reden, zoals Lars Boom. Die nog tips meegaf: van nou, ik zou niet voorwiel rijden, want het vangt te veel wind. Dus ik zou meer met dat en dat voorwiel rijden. Enfin, uh, het, het was echt een militaire precisie. En de vorm zit dan ook nog eens mee. En misschien nog een beetje de boost meegekregen uit, uh, uit de Pyreneeën, omdat het algemeen in het klassementen zo goed voorstaat. Ja, dan komen beide heren gewoon tot, uh, tot de tijdrit, misschien wel van hun leven. In ieder geval op de beste in de laatste jaren. Uh, Waar Maranoma nog steeds derde staat en ten dan nog steeds, of die is dan ietsje gezakt, maar die staat zesde. Ja, en ik moest wel even terugdenken aan de L'Equipe, die Franse sportkrant. Die publiceerde gisteren of eergisteren, ik dacht eergisteren, ja... Uh, een, een aantal foto's van de favorieten nog voor het podium van de Tour. En daar stond, uh, komt dat door, bij Kreuzinger, bij die Quintana die, die jonge klimmer. En daar ontbraken Mollema en ten dam bijna. Nou, nu kunnen ze in ieder geval niet nog om die twee heen. Nee. Om wie we ook niet heen kunnen, daar moeten we het ook eventjes over hebben, is Tom. Tom Dumoulin. Uh, gisteren de beste Nederlander. Jonge renner. En uh, die rijdt zomaar eventjes. Uh, top 10 was het, hè? Ja, die wordt, uh, wordt negende. Negende, en, uh, ja. Dat is. Ja, ja, op 1 minuut en uh, 45 seconden van, van Tony Martin. Uh, dat hij goed kan tijdrijden, dat wisten we wel. Dat heeft hij al bewezen bij uh, de belofte categorie. Dus de categorie voor hem is onder de 23 jaar. Uh, ook trouwens dit jaar op het Nederlands kampioenschap tijdrijden bij de, bij de profs, Want dan werd hij tweede, achter Nieuwe-Westra. Maar als je dan in, je, in jouw eerste grote tijdrit van je eerste grote ronde uh, negende wordt... Uh, dan bewijs je gewoon inderdaad dat, uh, dat je een talent bent, zeker op het, uh, op het tijdritgebied. Uh, dus daar, daar kunnen we in de, in de komende jaren nog wel meer van gaan horen in de, de ritten tegen de klok. Want hij heeft een uh, puikentijdrit ook gereden inderdaad. Vandaag ga genieten van de vele kastelen die je tegenkomt in de etappe van vandaag. En we horen je vanaf twee uur, Sebas in Radio Tour de Frans. We gaan het zo hebben over Italië, want hij laat weer van zich horen hoor, Silvio Berlusconi. Rob Soutberg horen we zo met het laatste nieuws. Maar eerst de tankstations. Volgend jaar komen er bij tankstations langs de snelwegen... honderden oplaadpunten bij voor elektrische auto's. Rijkswaterstaat heeft grond verloot onder zes bedrijven... die mini-tankstations voor elektrische auto's willen gaan bouwen. De eigenaren van de traditionele tankstations die zijn het daar niet mee eens. En ze vrezen oneerlijke concurrentie. Vanochtend ziet in Den Haag een kort geding. Paul Sanders ging alvast met Michel Langezaal van Fastnet... naar een parkeerplaats langs de A4. Het heet een verzorgingsplaats langs de snelweg, de A4. Er staan rode bankjes van die karakteristieke kliko's die maar beperkt open kunnen. Auto's staan geparkeerd en mensen zitten bij een fastfoodrestaurant wat te eten. Een verzorgingsplaats zoals zoveel langs de Nederlandse snelwegen. Maar het moet hier toch een beetje anders uitkomen te zien, toch? Dat klopt. Um, ja, in samenwerking met Rijkswaterstaat uh, hebben we op een bepaald moment uh, het plan uitgewerkt... om op uh, 200 verzorgingslocaties langs de snelweg in Nederland ook laadstations te gaan plaatsen. Dus net zoals er een benzine station staat, komt er een laadstation. Het verschil is dat je bij de ene benzine tankt en bij de andere elektriciteit. Uw bedrijf alleen al wil 200 van dat soort punten maken in heel Nederland. Dat zijn er nogal wat. De buren, de benzinepomphouders, de tankstationhouders, die zijn daar niet blij mee. Snapt u dat? Nou ja, ten dele. Um, ze hebben wel mogelijkerwijs het gevoel dat ze een beetje achter het net gevist hebben. Uh, twee jaar geleden was het natuurlijk de elektrische auto om het zo te zeggen, al best wel een beetje onzin in de ogen van velen. Uh, nu komen er steeds meer modellen. Uh, ze worden steeds mooier, beter. En nu langzaamaan uh, ja, zijn er meer mensen die willen investeren. En sommige mensen hebben het gevoel dat ze achter het net gevist hebben. Nou, maar u gaat natuurlijk niet alleen stroom verkopen. Er komt ook een drankautomaat bij, een snoepautomaat. Ik bedoel, Dat vinden de pomphouders niet zo fijn. Nou, dat, dat zou kunnen. Misschien op termijn. Op dit moment is dat zeker ja, gaan niet we het plan. Op dit moment is dat zeker nog niet het plan. Uh, op dit moment is het plan iets doen voor de elektrische autobrijder. Zorgen dat die broodnodige oplaadinfrastructuur er komt, die er nu niet is. Uh, ja, en uh, op termijn. Ja, er zijn vast heel veel meer dingen op termijn. In de toekomst kunnen we altijd in de glazen bol kijken. Mijn naam is Karin Kok. Ik ben eigenaar van dit tankstation hier aan de Rijksweg A4... En ik sta hier als uh, voorzitter van de VPR. Dat is een vereniging die de belangen behartigt van tankstationhouders zoals ik. Het is uw benzinestation. Er is van alles te koop. Ik zie uiteraard gewoon de ruitensproeier, wat je altijd nodig hebt. Maar ook haardblokken, een bloemetje, eten en drinken, sigaretten. Kortom alles wat je bij een benzinestation kan kopen. Maar ik zie geen elektrische paal. ...voor het opladen van een elektrische auto? Nee, die hebben we nog niet. Ik overweeg wel ernstig om die aan te schaffen. Ik heb ook al offerten gevraagd voor zo'n elektrische laadpaal. Maar het is allemaal nog erg in de beginfase natuurlijk. Er is nog geen uniforme stekker. Je weet allemaal nog niet hoe het zich gaat ontwikkelen. Het is een enorme investering en er zijn nog niet zo heel veel auto's. Maar wij zijn voornemens om het station uh, nog te verbouwen en er komt er zeker zo'n paal bij. Maar u krijgt wellicht buren? Nou, als het in ons ligt, niet. Wat is daarop tegen? Uh, nou, het, wat erop tegen is, is dat wij afspraken hebben... dat wij de enige zijn die brandstoffen mogen verkopen op dit punt tot 2024. En die afspraken worden nu geschonden door vergunningen uit te geven aan derden. Die palen voorzien wel een behoefte, waarin u nog niet voorziet. Nou, ze staan er nog niet. Ik wil het is allemaal nog in de vergunning aanvragen. En die mensen hebben natuurlijk wel heel veel vergunningen aangevraagd. Maar ja, zo'n paal is ook nog niet geplaatst. En een van de voorwaarden is wel dat als je een vergunning aanvraagt... dat je binnen anderhalf jaar zo'n paal moet neerzetten... Maar ja, ze staan er ook nog niet. Ja. U heeft een kort geding aangespannen, mede namens uw collega's. Ja, u hoopt natuurlijk dat het niet doorgaat. Nou ja, we hopen dus dat de vergunningverlening opgeschort wordt en dat wij dan in gesprek gaan weer met de overheid. En als het wel doorgaat, baalt u dan? Ja, dan balen wij. Ja, nou, dan vinden wij ons dus uh, ja, ons aangetast in onze rechten. Ja. De verkeersinformatie. Edwin Gerritsen toch wat files. Ja, toch twee files gevonden, Bert. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat voor Maastricht 2 kilometer. En op de A9 ook maar richting Amstelveen tussen Raasdorp en Baddoeverdorp 2 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien de NOS Radio 1 Journaal. Van Velsen, de plaats van kwart voor acht. Babycat cat hire, Silvio Berlusconi, die zet de boel weer op stelte in de Italiaanse politiek. Het protest allemaal tegen zijn rechtszaak wegens belastingfraude. Boycott zijn partij de zittingen van het parlement. En gistermiddag lag daar alles stil. Correspondent Rob Zoutberg in Rome. Rob, als Silvio's machtige arm het wil, staat gans het radenwerk in Rome stil, ja? ja. Zo is het. Ja, nee, zo, gebeurde het. zo zo ging dat dus weer gistermiddag. En weer ging het gistermiddag hier alleen maar over Silvio Berlusconi. Die, uh, ja, die nu toch iets echt, uh, dat zeggen we vaker, maar nu toch. Uh, het Hof van Cassatie spekt zich op 30 juli uit... over een belastingfraude, uh, belastingfraudezaak die hem al heel lang achtervolgt. Dat is het laatste oordeel over een zaak... die hem voor vier jaar uit, het, uh, uit openbare functies kan zetten... En dat is toch wel heel uh, betekenisvol, want dat betekent dat hij gewoon een schop onder zijn kont kan krijgen en uit het parlement vliegt. En niemand had verwacht dat die, dat die uitspraak al op 30 juli zou zijn. Het is naar voren geschoven. En kijk, daar ging de hele PDL-fractie, dus zijn eigen partij, de Kamer uit, allemaal uit protest. Ja, en op het moment dat zij allemaal de Kamer uitgaan, dan is er geen quorum uh, aanwezig, geen meerderheid zal ik maar zeggen, om uh, zaken te behandelen? Nou ja, je kan natuurlijk denken, de oppositie had gisteren kunnen denken, we gaan er lekker mee door. Ja. Uh, we drukken alles door wat we willen druk door willen drukken. Maar ook alle, uh, je moet toch voorstellen alsof de VVD wegblijft uit de Kamer en meneer Teven, uh, staatssecretaris, ook niet meer aanwezig is. Weet je, de, de, de, ook de verantwoordelijke bewindslieden waren er niet meer. En daardoor lag gisteren alle, alles plak. Het was plat, het was echt een duidelijk signaal. Ja. Nou heb ik jou eerder horen uitleggen dat Pellersconi waarschijnlijk de cel niet eh, in hoeft. Um, waarom dan toch um, ja, de opwinning opwin en, en de boycott? Ja, nou, ik zei het trouwens net verkeerd. Hè. Ik zei vier jaar uit publieke functies. Nee, het gaat om vijf jaar uit publieke functies. En voor vier jaar in het gevangen. Nee, ja, Berlusconi is een, is een oude man tegenwoordig. En zal nooit het gevangen in hoeven als hij veroordeeld wordt. Hij zal dan een soort huisarrest krijgen. Hij zal dat thuis kunnen uitzingen. Uh, maar het gaat met name om die publieke functies... waar die dan voor vijf jaar wordt uitgezet. En dat wordt hier allemaal uitgelegd. En dat is natuurlijk een boodschap die Berlusconi keer op keer herhaald heeft. Justitie is tegen mij. Justitie in Italië is links. Er zitten allemaal communisten. En het enige wat ze willen is met mij afrekenen. Nou, dat is een boodschap die hij inmiddels zo vaak heeft herhaald... dat, dat zijn eigen mensen en ook zijn eigen aanhang er zijn, uh, daar, daar ook echt in uh, zijn gaan geloven... En op die manier verklaar je ook de opwinding die er is... Ja, op het feit dat die veroordeling nu in de lucht hangt. Maar nogmaals, het is ernstig. Het is echt het laatste oordeel dat het Hof van Cassatie geeft. En dan zeggen ze, meneer Belsconi, u gaat eruit uit die Kamer... want veroordeeld, dan gaat hij er echt uit. Ja, en, en, en dan, want ik bedoel, ze zijn dus nu bezig... met alles een beetje te saboteren. Maar um, zijn er ook belangrijke wetten of, of regelingen... die nu niet aangenomen kunnen worden? Ja, iedereen is het er wel over eens. Kijk, die regering Letta trad aan. Hè. Nogmaals, daar zit die PDL van Berlusconi in. Daar zitten ook de Sociaaldemocraten in de PD. En van de belangrijke dingen die zij voor elkaar moeten krijgen is een verandering van het kiesstelsel, van de kieswetten in Italië. Om te voorkomen, je weet nog, de situatie begin dit jaar, ja. alles lag plat, die padstelling in de Italiaanse politiek. Nou, die moet voorkomen gaan worden met nieuwe kieswetten. Nou, kijk, komt de regering ten val uh, eind deze maand, dan komt die nieuwe ki kieswet is, is er dan ook, ook niet? En betekent dat je helemaal weer van vooraf aan moet beginnen? Kortom, dat zijn belangrijke dingen. En daar hangt nog boven ja. de regering ook nog het zwart van een afwaardering door Moody's. Kortom, die regering staat al wankel. Hoe moet dat weer verder? Ja, kortom, het is weer een precaire situatie in Italië. Italiaanse toestanden, ja. <laughs> Italiaanse toestanden, laten we daarop houden. Dankjewel, Rob. Rob Zoutberg was dat. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Helene Ecker.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 De Britse wielrenner Cavendish is niet meer welkom bij de Ronde van Boksmeer. De organisatie is boos over de duw die, die Tom Velers gaf tijdens de Tour. Dat meldt de Gelderlander. De jury kan wel vinden dat Cavendish niet verantwoordelijk is... voor de val van Tom Velers. Wij denken daar absoluut anders over, zegt de organisator. Protest tegen hoge huren, dat kopt de Volkskrant. Zo'n 60.000 huurders hebben bezwaar aangetekend... tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. De krant concludeert dit na een rondgang langs 60 corporaties. En daaruit blijkt dat veel meer huurders dan normaal bezwaar aantekenen tegen hun huur... sinds de inkomensafhankelijke verhoging doorgevoerd is. 90-plussers worden kraniger, Dagblad Trouw schrijft erover. Uit een groot Deens-Amerikaans onderzoek blijkt dat ouderen mentaal... veel beter scoren dan leeftijdsgenoten 15 jaar geleden. Lichamelijk zijn ze er niet op vooruit gegaan. Prognoses over het aantal dementerende moeten misschien bijgesteld worden, zegt de Nijmegense geriater Marcel Olde-Rickert in een reactie. Beleid is nu gebaseerd op een verdubbeling van het aantal dementerende de komende 25 jaar vanwege de vergrijzing. Maar als ouderen mentaal fitter blijven, klopt dat misschien niet. Bundels voor mobiele telefoons kunnen veel goedkoper... zegt de Europese onderzoeker Rudolf van den Berg in De Telegraaf. Uit een rapport dat vandaag uitkomt... blijkt dat Nederlanders meer betalen voor een bundel... dan mensen in omliggende landen, maar er minder voor terugkrijgen. Aanbiedingen in Nederland zijn gericht op nieuwe toestellen... en snel internet, maar niet op grote databundels. Eurocommissaris Nelly Kroes zei eerder deze maand nog... dat in heel Europa wel bedrijven concurrerender kunnen worden. Op sociale media moet je niet bekendmaken wanneer je op vakantie gaat. Dat is althans het officiële uh, politieadvies. Maar veel wijkagenten die houden zich daar niet aan. Zeker 15 vakantiemeldingen kwamen de afgelopen weken voorbij op Twitter. De ene regio is qua social media training verder dan de andere... verklaart de nationale politie in een reactie. WW Noord-Holland is op zoek naar een held die een baby heeft gered. Gistermiddag wandelde een moeder met haar peuter en baby langs het water in Haarlem. Moeder viel en terwijl de moeder zich over het kind boog... rolde de kinderwagen met een baby en al het water in. Omstander dook het water in, redde de baby en verdween weer. En de moeder en omroep zijn nu dus op zoek naar deze held. Na acht uur hebben we aandacht voor het EK voor vrouwen in Zweden. Het Nederlands elftal is vol vertrouwen. Dat bleek gisteren op een persconferentie. Want zo gaat Oranje om met tegenstanders. Die pakken ze bij hun strot en die verscheuren ze. Na acht uur gaan we spreken met Ado-coach Sarina Wiegman over de wedstrijd van vanavond tegen Duitsland. We verscheuren de Duitsers. Dat is lang geleden dat Ronald Koeman ook zoiets zei. Goed, hebben we het allemaal straks over na de klok van achten. Ik zou zeggen, blijf luisteren, want we hebben nog veel meer nieuws books.